Een Turks schip heeft zo'n 350 gewonde Libische opstandelingen opgehaald uit Misrata en Benghazi. Doktoren aan boord van het schip zeggen dat veel van de opstandelingen zeer ernstig gewond zijn. De opstandelingen vertellen dat grote delen van Misrata zonder water, elektriciteit en medicijnen zitten. Het schip brengt de gewonden naar Turkije waar ze verder worden behandeld. In drie vliegtuigen van de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Southwest Airlines zitten scheurtjes in de romp. Dat blijkt uit inspecties van vliegtuigbouwer Boeing. 19 andere Boeing 737 hadden geen scheurtjes. Southwest hield dit weekend 79 Boeing's aan de grond, omdat vrijdag bleek dat een van de toestellen een gat in de cabine had. Southwest Airlines verwacht voor vandaag zo'n 175 annuleringen. In Maleisië wordt een leraar op een islamitische school ervan verdacht dat hij een leerling van zeven heeft doodgeslagen. De jongen zou ruim 1,60 euro hebben gestolen van een klasgenootje. De leraar bond hem aan straf, vast aan een raam en mishandelde hem zo'n twee uur. De jongen raakte in coma en overleed in het ziekenhuis. De leraar van de school kan de doodstraf krijgen als hij wordt veroordeeld voor de moord. Het weer, toenemende bewolking en in het oosten mogelijk een bui. Het wordt een graad of 13.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 Wat Voor de stad, wil weg van alle stress. Verlangen naar wat rust, weet ik een goed adres. Familie en vrienden, liefde en een vuur. Kriebels in mijn buik, heen met de natuur. Ik geniet met volle teugen, circuit, strand of de kroeg. Dromen in de duinen, het feestdag. hou hey. van jouw zand voor, waarom aan de zee? Weg van alle zorgen, lach als tinderstorm. De golven van de zee, waar is jouw kracht enorm. Heb vol het vloed, je lange gouden strand. Ik voel me weer dat kind, spelend in het zand. Hij, hij, hij, ik ben niet met volle teugel. Ja, het de Welkom bij Zandvoort op zaterdag. En dat was hem met Parel aan de C, de nieuwe Zandvoort-hits. Hij gaat over een week of twee uitkomen en wij draaien hem al bij CFM. Je het dingetje, Albert Kalf, Johnny Krijkamp-junior en natuurlijk ook Van Kessel. CFM voor Zandvoort en de regio. Het is zo'n leuke plaat, Albert Jan. Goedemiddag trouwens. Goedemiddag hoor. Goedemiddag luisteraars. Goedemiddag luisteraars. Ja, we zijn we weer binnen. De parel aan de zee. Ja, we Dat is Zandvoort. Wij zijn, zijn ook weer terug op het Gasthuisplein na twee weken uh, de hort op te zijn geweest. was wel leuk, hè? Geluid. was wel leuk, maar het was wel koud, hoor. Boe, Boe. Koud. Maar goed, we zijn weer terug aan het Gasthuisplein. En dan wordt het mooi weer en dan moeten we weer binnen zitten. En dan zitten we weer binnen. Tuurlijk. Tuurlijk. Goed, luisteraars. Nou, wat uh, gaan we vandaag allemaal doen? Uiteraard oh, rond de klok van half vier hebben we de evenementenagenda. En rond de Klok van kwart voor vier de filmagenda van Circus Zandvoort. Half drie het weerbericht, want het blijft niet zo hoor. Het blijft niet zo mooi nee. als het nu is. Het gaat eerder veranderen dan je denkt. Uh, kwart voor vijf hebben we het gedicht van de week. We hebben weer een gedicht ingezonden gekregen. Onder het motto De Zon. en Ingezonden door één kor. En er zijn meerdere koren dan één kor. Hè? Dus, uh, maar goed, dat is kwart voor vijf. Gedicht van de week. Aanstaande dinsdagmiddag is het ook weer zo ver Cinema Nostalgie. De eerste dinsdag van de maand. En dan een prachtige oude klassieker en wel de film Willem Parel. Daar gaan we naar kijken. Om half drie is het een hele belangrijke wedstrijd, de uitwedstrijd van S.W. Zandvoort tegen Monnikerdam. En waarom die wedstrijd nou zo belangrijk is, dat gaat Joop van Nes ons allemaal vertellen na de klok van half drie. En natuurlijk veel muziek. Uiteraard vanmiddag weer heel veel lekkere muziek. En met name natuurlijk de muziek uit de jaren tachtig. En wat ja. de gouden oude van Albert-Jan Vos, zoals je dat gewend bent op de zaterdagmiddag. Hier is de Ren Ren, de eerste van vanmiddag. Skintrake. Van CFM. CFM zal op zaterdag bij je tot aan 5 uur vanmiddag. Ja, daar zie je eerste skin trade van Duran Duran. Gevolgd door Air Supply en All Out of Love. Lekkere muziek zo op de zaterdagmiddag, het zonnetje schijnt, geniet er met z'n allen van. En wat hadden we vorige week zondag ook mooi weer, hè? Zo, en wat een mooi weekend hadden we, Geweldig Heerlijk. weekend. Het was een en al Zandvoort promotie, twee dagen lang. Ik bedoel, zaterdag was dan iets minder mooi weer, maar dat mocht de pret ook niet drukken. Maar zondag was het natuurlijk schitterend weer, hè? Zo, hè, die wandelaars en uh, runners natuurlijk, het hele weekend lekker genoten. Ja, en, uh, nee, en, en een heleboel mensen weer van heine en verre die naar, naar Zandvoort kwamen, hè? Zo, zeker weten. Dus Ze kwamen overal vandaan trouwens over de bereikbaarheid van Zandvoort even de volgende dienstmededeling want spoorwegbedrijf ProRail werkt dit weekend aan het spoor rond station Haarlem daarom rijden er vandaag en morgen geen treinen maar bussen tussen de stations Haarlem en Amsterdam-Sloterdijk reizigers moeten rekening houden met 15 tot 30 minuten extra reistijd, zo meldt ProRail reizigers kunnen informatie over de aangepaste reistijden vinden op de website van de NS ook worden zij middels posters en oproepberichten geïnformeerd over de werkzaamheden ProRail voert voorbereidende werkzaamheden uit aan de bovenleiding voor de komst van een flyover. Ja, een, fly een flyover, oh, dat klinkt mooi. Bij Haarlem Spuinwouder. Dus dit weekend uh, even wat uh, ongemak bij het, uh, als u naar Amsterdam wilt met het open, met de trein. Maar goed, als u het weet, huh? 15 à 30 minuten vertraging. Wat vervelend toch weer, hè? Moet je weer met de cabrio naar Sofort toe en met dit weer. Oh, oh, ja. het leven is geen krentenbol, zeg ik dan maar weer. Lekkere zomerse, zonnige muziek komt eraan, natuurlijk de komende drie uur lang bij CFM Salvo op zaterdag. Waaronder deze, een uh, pizza liedje. Pizza muziek, hè? Pizza. ja. Pizza! Iros Ramazotti is hier. Samen ragazzi di oggi, pensiamo sempre all'America. Guardiamo lontano, troppo lontano. Viaggiare è la nostra passione. Incontrare nuova gente. Provare nuove emozioni. Restare amici di tutti Nak Lemna Nakle Siamo i ragazzi di oggi, anime nella città, dentro i cinema vuoti, seduti in qualche bar. e camminiamo da sole, nella notte più scura. Anche se il domani ci fa un po' paura. Finché qualcosa cambierà. Finché nessuno ci darà. Ah, oh, una bella promessa. Un mondo diverso. dove te crescere. I nostri pensieri. Noi non ci fermeremo. We ci niet stoppen. We gaan nostro cammino. We gaan We gaan niet stoppen. We gaan niet We niet stoppen. We gaan niet stoppen. We We gaan niet door mijn broek. Finché qualcosa cambierà. zo dadelijk lekker een pootje baaien in Zandvoort. Maar eerst het volgende. Beleef het ritme van Zandvoort, ook op TV. tv. ZFM Text TV, op kanaal 45. Vier -vier Zandvoort, Zandvoort. Kent u dat ook? Dat gevoel van laat maar zitten...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 and Zo'n ouwe van André van Duin. En Pootje bijen in uh, Salford. Nou, het strandseizoen is geopend. Vorige week zaterdag werd ja. dat uh, feestelijk geopend bij uh, de haven, natuurlijk. Hè? Ja, hartstikke goed bezocht ook het evenement. Het was hartstikke druk daar. En ik zag de burgemeester tussen schaars geklede Hawaiiaanse danseressen staan. Ja, doet hij ja. toch weer goed, hè? Ja, doet hij toch weer goed, die Ni Miek. Die man is, uh, is nergens uh, bang voor, dus die doet alles. Maar het was hartstikke goed bezocht. Nou, toen is die de, de singeltje van, uh, van Kessel ook te doop gehouden. Dus uh, nee hoor, we mogen los, dus we kunnen een pootje baaien. Mooi, pootje baaien is antwoord. Gaan we zeker doen. Goed, maar ondanks al die evenementen uh, die uh, er weer op stapel staan voor van de zomer, uh, las ik uh, helaas van de week dat uh, de korte baandraverijen dit jaar niet doorgaan. Ik hoopte eerst dat het een 1 april grap was, maar. Nee, helaas Helaas. De, de korte baandraverijen die dit jaar voor 21 juli op de Krennersen zou staan, zal geen doorgang vinden. Dit besluit is na ample overwegingen en met pijn in het hart door de organisatie genomen. De oorzaken die tot op deze ...deze beslissingen hebben geleid zijn divers. Er gloort echter hoop aan de horizon. Vanwege het belang van succesvolle evenementen voor het toerisme... ...heeft de groep organisatoren van evenementen... ...het initiatief genomen in samenwerking met de gemeente... ...om te komen tot de vorming van een sponsorpot... ...waaruit financiële steun kan worden geboden aan de belangrijkste evenementen... ...waaronder uiteraard de Korte Baandraverij... Gezien deze serieuze voornemens is, is vooralsnog alleen de korte baan van dit jaar geschrapt. Gehoopt wordt dat de korte baan de traditie, die inmiddels al zo'n 36 jaar op de agenda staat, vanaf 2012 zal worden voortgezet. Ja, nou, die mag, we, mag gewoon niet verdwijnen. Dat hopen we van harte. Dus, nou heren, allemaal succes daarmee en uh, laten we hopen dat het volgend jaar zeker weer doorgang gaat hebben hier in Zandvoorts. Gewoon, voor uh, het moet op de kalender staan met heel veel leuke uh, evenementen. Ja. Die komen er trouwens van de zomer ook aan: hein? Midsomernachtfestival, dat is de eerste waar we mee gaan beginnen. Waanzinnig man. Away. Zometeen krijg ik een druif voor mijn kop, denk ik. Maar goed, dat al houdt hè. Hoorde, als eerste Ilse de Lange Puzzle Me, gevolgd door die o oh, zo mooie single van uh, Andrew Gold En And Never Let Her Slip Away. Wat een mooi weer hebben we vandaag. Zal dat de komende dagen zo blijven? Van collega Albert Jan Ja luisteraars en het gaat eerder veranderen uh, dan dat u denkt. Want, nee, hè? Ondanks het feit dat het vandaag vrij zonnig en zeer aangenaam lenteweer is. En voor het eerst van dit jaar wordt de grens van 20 graden bereikt. Op veel plaatsen wordt het vanmiddag 20 tot 21 graden. Alleen vlak aan zee wordt het een graad of 17, 18. Deze warme lucht wordt aangevoerd door een zuidelijke wind. Maar vanaf een uur of vier vanmiddag draait de wind. En dan nou komt die. Want dan draait de wind namelijk naar het westen en wordt het vlageren you <laughs> van karakter. De, de lucht komt dan over het nog koude Noordzeewater, slechts 8 graden, en de temperatuur gaat fors naar beneden. Ga je dus naar het strand vanmiddag, of naar een andere buitenactiviteit, neem in ieder geval een jas mee. Verder neemt aan het eind van de middag de bewolking toe, en het is niet geheel uitgesloten dat er nog een bui tot ontwikkeling komt. Nee hè? En jij wil lachen dat ik mijn dikke jas bij me. maar ja, nou, ik, ja, ik kan het weer al Ja nee, ik eruit. heb er alleen maar zo'n hele dunne jas bij. Het wordt koud straks. En vanavond en komende nacht is het overwegend bewolkt en kan er een bui vallen. De vlagerige westelijke wind neemt weer duidelijk een kracht af en de temperatuur daalt verder naar een graad of 8. Morgen ziet het weerbeeld er geheel anders uit. We krijgen een sto met een storing te maken en daardoor heeft de bewolking de overhand en valt er wat regen. De wind waait zacht op matig eerst uit het zuidoosten en later uit het noordwesten en de temperatuur wordt niet hoger dan 13 graden. Maandag blijft het droog en schijnt geregeld de zon. De wind waait uit het westen tot noordwesten en is overwegend maandag. Van kracht en de temperatuur stijgt opnieuw naar maximaal 13 graden. Dinsdag zijn er wolkenvelden, maar geregeld schijnt ook de zon. Het blijft droog en er waait een matige tot krachtige zuidwestelijke wind. De temperatuur stijgt naar maximaal 13 tot 14 graden. Normaal is het begin april een graad of 12. En de, voor de rest van de week is het gewoon weer prachtig lenteweer, dankzij een hoge drukgebied. Het blijft dan ook droog en de zon schijnt volop. De wind waait uit het zuidwesten en later in de week uit het noordwesten. En de temperatuur stijgt. ...naar een aangename waarde tussen de 14 en 18 graden. Kijk, dat horen we graag, Albert-Jan. Het weerbericht is na te lezen op www.meteopagina.nl www.meteopagina.nl De weersite van onze eigen weergoeroe Lex van der Horen. Die momenteel op vakantie zit. En hij, van... is, hij is weer terug. Hij geniet hij van lekker lekkere terug? vakantie. Nee, hij is weer terug op 30 april, oh, wilde ik zeggen. Op 30 april is hij weer terug. 30 april is hij weer terug op de radio. Hoorde we horen het weer, weer, weer met hem om half drie bij CFM. Hier is Begging van Metcom. Het was Barry McQuire en The Eve of Destruction. We gaan snel over naar IAVNS. Jaap, goedemiddag. Ja, goedemiddag uh, Robin. Uh, ik weet niet of meer in de studio zit en luisteraars, uiteraard. We zitten in Monnikendam voor, uh, voor Zandvoort en ook voor Monnikendam Een verschrikkelijk moeilijke wedstrijd, zware wedstrijd en een hele belangrijke wedstrijd. Bond. Want... Dit is de wedstrijd waar ik het al twee weken over heb. Hier, deze wedstrijd zou Zandvoort zomaar kampioen kunnen worden. Dan moeten ze één ding doen en dat is winnen van Monnikerdam. Verlissen mogen ze niet, want dan komt Monnikerdam over zijn, in verband met de doelpunten gemiddelde. En dan is het afwachten voor Monnikerdam of wat AFC doet en ook of wat Aalsmeer kan gaan doen. Want die kunnen eventueel ook nog route in het eten gooien. Maar goed, zo belangrijk is deze wedstrijd. En uh, Pieter Keur kan niet over zijn volledige flesje beschikken. Er zijn twee geschorsten, Billy Visser en... Uh, nog eentje. Het schiet me even niet te binnen. Remco Ronde is er niet. Die heb ik tenminste niet gezien, laat ik het zo zeggen. Dus Keur moet weer gaan schuiven met poppetjes. En dat heeft hij gedaan, want Michael Keil staat weer in de basis. En die staat dan samen met uh, Michel de Haan en Naartseberg voorin. Een snelle voorwoorden voor dus verzand voor En een degelijk achterhoede in mijn ogen. Sean uh, Keur, uh, Stijn Stobbelaar, uh, Michel Armenio, staat op de rechte plaats, plaats van Coll. Die zit op de bank. En dan hebben we natuurlijk uh, Ronald Kalers, die uh, eigenlijk in mijn ogen de beste voor, uh, voorstopper is, die Zandvoort zich wel kan voorstellen. De wedstrijd is een minuut of, ja eens even kijken, een minuut of 7, 8 uh, oud en dat bevindt zich toch in een aftastende fase. De Zandvoort is wat meer eigenlijk op de kant van uh, Manukadam geweest, maar Manukadam heeft een uh, kansje gekregen, kansje. want uh, de boy de vet die weer onder de uh, last staat uiteraard, die heeft uh, een klein vergissingje gemaakt, dat de, had gelukkig geen, geen gevolgen voor Zandvoort, maar hij kreeg wel de, de bal uh, niet goed vast en moest even grabbelen om hem terug te krijgen. Mag ik er dan een vrije schop nemen, een meter of tien bij het gebied van Zandvoort? En die ga ik nog een voor u meenemen als dat uh, kan erop. Ja, hoor. Uh, Oké, okay, prima. Een schijfzetter die, uh, ja, uh, streng is, denk ik. Uh, zo ziet hij eruit, fluitend resoluut. Hij heeft het nu toe natuurlijk in die paar minuten, kan je ook bijna weinig fouten maken, heeft hij ook niet gemaakt. En dan gaat die vrije bal komen hoog voor en en er gaat over alles zien de over de achterlijn, geen probleem meer voor de vet, dus je mag de bal weer in de spel gaan brengen Sander staat steeds uiteraard, 0-0, anders had ik mij wel eerder gemeld, en straks voor we graag weer bij u terug dankjewel jou en inderdaad straks weer het vervolg van de website van vandaag we spelen vandaag tegen Monnikendam, en jouw van die is daar gelukkig de hele middag bij voor ons hier is Don't Worry Be Happy Bobby McFerrin <middels>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 The landlord say your rent is late. He may have too late to litigate. Don't worry. <laughs> Be happy. Look at me, I'm happy. Don't worry. Be happy give you my phone number. When you're worried, call, call me. I'll make you happy. Don't worry. Be happy. Ain't got no cash, ain't got no style. Ain't got no girl to make you smile. But don't worry. Be happy.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 Don't worry Be happy Don't worry, be happy Now there, this song I wrote I hope you learned it note for note Like good little children, don't worry Be happy Listen to What I see In your life Expect some trouble But when you worry You make it double But Don't worry Be happy Be happy now Don't worry Be happy Don't worry Be happy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 it will soon pass whatever it is don't worry be happy uit de jaren 80 komt u tegemoet bij CFM, je hoorde Dan Hartman en uh, I can dream about you we gaan snel weer over naar jou van S. daar in Monnikendam. hoe is het Joop? Ja, stand is altijd 7-0-0, had ik jullie uiteraard wel gebeld, maar uh, ik vind dat uh, Monnikendam wat, uh, wat meer druk gaat zetten op het doel van Zandvoort, en daar, ja, daar moeten we toch mee oppassen, en proberen om die bal gewoon in de ploeg een keer te houden, en proberen de overkant te bereiken, daar zijn ze dus nu mee bezig maar er wordt gevlacht en gefloten voor buiten spel van uh, Nijsselberg die, uh, die dus niet uh, verder mag gaan uh, Zandvoort, dat zei ik, uh, komt tot een ongeluk bestaan uh, Ik sta net met de vader van uh, Stijn Stoplaar met Alde Stoplaar te praten En die ziet al aan zijn zoon dat hij eigenlijk niet goed in zijn vel zit Hij is natuurlijk twee weken geleden geble geblesseerd geraakt aan zijn enkel En ja, hij en ik vinden dat hij gewoon veel te vroeg teruggehaald keur En dat is misschien wel noodgedwongen Want Billy Visser, de andere linkerbek, die is uh, geschorst uh, Mijn eigen zoon die, uh, is vandaag weer voor het eerst het veld ingegaan in de tweede die na een, na een behoorlijke blessure. Dus ja, hij toont hij, gedwongen. Maar je ziet het gewoon aan de jongen dat hij moeilijk loopt. Hij is wel getaped, maar hij loopt moeilijk. Dus ik verwacht op de linkerkant problemen straks voor Zandvoort, dan Laat ik hopen natuurlijk dat het niet gebeurt. Maar uh, ik ben er bang voor. Goed, de bal is weer in het spel gebracht. En daar is uh, Ronald Kalas, die kon hem onderscheppen. Uh, nee, niet echt onderscheppen, want dat is nu. Uh, Monden kan ik dan ook aan overnemen. En dan gaat er nog overtuiging. Nee, er wordt aan de ambt getrokken. Max Harden werkt de bal naar de zijkant en over de zijlijn. Even terug voor de verdediging van Zandvoort maar in de normaal gesproken, dus rond de middelcircul voetbal moeten ze helpen, meehelpen, verdedigen. En nu is het hier voor die controle heeft over de bal. Uh, lange paas naar uh, uh, Michael Kuil, die wordt niet uh, goed bereikt. Het is Monikadam het kan overnemen. Monikadam dat meteen voor. Voren... Oh, naar voren komt als dus niemand die het reageert. Want jongens staat op de bal en die kan er niet bij komen. Nu wel. K Kales naar de Haan, de Haan, de Aardewerk, Aardewerk naar de buitenkant. Patrick van der Oort de gaat een rush maken, maakt nog een rush. Gaat een 1-2'tje aan waarschijnlijk met ja, een 1-2'tje met Narsenberg. Dat mislukt, er zit een tussen van Monikadam en dat kan weer gaan overnemen. Monikadam, diepe bal. Naar de, de linkerspits, die geeft uh, dwars over de hele breedte van het veld en daar is de Stobbelaar die kan over. Stobbelaar, naar Mol, terug naar Stobbelaar. Stobbelaar, veert voet van een, van een verdediger van uh, Monikadam over de zijlijn, Zonder hem mag gooien. Mol. Kan die bal controleren, maar dus, er is geen beweging Zandvoort. dus kan die bal een moeilijk tijd. Dus een hele lange, hoge bal. Ja, dat ziet hij eraan aankomen natuurlijk. En daar wordt een overtreding gemaakt op Nijsjofberg. De berg, die wilde die bal opvangen, die werd in zijn rug geduwd door de nummer 5 van Monikerdam. En Een vrij schop voor Zandvoort, uh, zo over de helft, uh, ja hetzelfde op de helft van uh, Monnikerdam. En het is uh, Michel Menjo. Waarschijnlijk die zich ermee gaat vermoeien. Nee, Max Aardenwerk zet zich erachter op. Aarderwerk, dus totaal in beweging, kan die bal niet kwijt. Speelt daar uh, Berg in, in de voeten. Berg in de 16 meter gewicht, wordt eruit gedrongen. Berg gaat proberen te langs te gaan. En kan daar nog met de voorzet. Nee, die bal het over de achtlijn. Er wordt dus een eerschop vanaf de 5 meter lijn. We hebben nu gespeeld. Even kijken, bijna 25 minuten. En de zonder steeds 0-0 bij Monnikerdam tegen Zandvoort. En tot zover alweer uh, dit uur van uh, Zandvoort op zaterdag. Zo dadelijk. Zijn we er nog twee uur lang uiteraard met heel veel sport? Het voetbal met jouw Fles. Daar vandaag in Monnikendam Waar het 0-0 staat, nog steeds. En heel veel ander lokaal en regionaal nieuws. Tot zometeen na drie uur. En Warren G. En Nedok is de laatste voor drie uur. It was a clear black night. A clear white moon. Warmer G was on the streets. Trying to consume some skirts for the eat. So I could get some phones. rolling in my ride, chilling all over. Just hit the east side of the LBC. On a mission, trying to find us.